De oppositie bestaan uit de rappers Willy en Big Two. Ze krijgen 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackay. Tot slot het weer, bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Na het weekend wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Swan Lake on Ice. Tchaikovskys meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari exclusief in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.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 Het van de week. Dit is het natuurgeluid van de week. Het gaat niet om, een, uh, om het vogelkoor, maar om dat roffeltje door. U ooit zelf, ik ben ooit zelf voor Vroege Vogels eh, televisie op zoek geweest naar dit beest. Te vergeefs helaas. En als je hem ziet heb je ook echt geluk. Maar de kans om dit roffeltje te horen is nog kleiner. Eh, dit is de enige opname die we konden vinden. Zelfs eh, Henk Meuse heeft hem niet op de enorme database van Xenocanto... waar meer dan 100.000 dierengeluiden opstaan. Daar is hij nog niet te vinden. Uh, ga naar vroegevogels.nl om mee te doen met onze natuurgeluidenquiz. Dat roffeltje dus, daar gaat het om. ons om. Nou, goedemorgen vanuit het hoofdkantoor van Vogelbescherming in Zeist... heet ik u van harte welkom bij Vroege Vogels... dat vandaag geheel in het teken zal staan van de nationale... ...tuinvogeltelling die dit weekend uh, plaats heeft. We zitten hier met uh, tal van tellers klaar... ...om bij het eerste ochtend gloren vogels te gaan turven. Iedere teller een half uurtje. Kunt u zelf ook doen, hè? bloknoot op schoot. Beetje naar buiten kijken, half uurtje en gewoon vogels tellen. En dan doorgeven. En we hebben ook die tellers in het hele land klaarstaan. Waaronder een aantal prominente. Uh, wie zie ik hier op onze lijst staan? Uh, minister Stef Blok, dat is een echte vogelaar. Net als Harry Slinger. En uh, Ruben Heijn, de jazzzanger, die zit hier uh, zo direct klaar... met zijn notitieblokje. Vogels ter land, ter zee en in de lucht. En tussendoor gaan we af en toe ook nog even schaatsen. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. U hoorde het derde deel het Allegro Spiritoso uit de Sinfonia in D-groot. open 6 nummer 2 van uh, Johan Christian Bach. Niet alleen in de tuinen wordt geteld uh, dit weekend. Gisteren was er ook een grote internationale watervogeltelling. En wat voor een. Van Scandinavië tot in Zuid-Afrika. In 30 landen tegelijk zijn watervogels geteld. Rob Uiter telde mee met sovon Menno Hornman van Sovon Vogelonderzoek. Die samen met zijn vader in de ooipolder bij Nijmegen vooral ganzen telde. Wel, uh, welkom in ganzenparadijs, Menno. Absoluut, hè? Kanonnen, wat een aantal, hè? Ja, er zitten hier veel ganzen. We staan hier nou bij een uh, weilandje. Nou, het is niet echt een heel groot uh, stuk, maar het zit, voor, voor een kwart zit het gewoon echt helemaal dicht vol met ganzen. Ja, het is ongeveer het eerste weiland uh, als je Nijmegen uit bent, zo'n beetje. Dus, uh, en meteen begint het uh, feest, zeg maar. Ja. Dit zijn dus, allemaal uh, koolganzen dit is ja, eigenlijk allemaal koolgans, ja. ja dit, eigenlijk de, de, hier in, rondom Nijmegen heb je vooral koolganzen. Ook grauwe ganzen, maar die zijn in de winter duidelijk in de minderheid. De, de aantallen koolganzen zijn erg hoog. Uh, dit stukje zeg maar, ten, uh, ten oosten van Nijmegen zitten er zo al uh, bijna 20.000 nu. Dus, uh, ja. Mooi uh, wit uh, stukje aan de basis van de snavel. Wat uh, zwarte streep op de Zeker. ruik. De, de, de oude vogels, ja. de jongen hebben dat niet nog. Uh, maar uh, het is, grotendeels is oude vogel ook. Ja. Oh, kijk, en het blijft ook gewoon continu allemaal ja, binnenstromen. Ja, er komen we nu een stuk of, 20, uh, 30? Ja, er zit altijd beweging in. Uh, ze gaan soms drinken. Hier aan de overkant van de dijk, daar heb je een grote waterplas. Daar drinken ze vaak, daar slapen ze ook. En uh, nou ja, deze komen we duidelijk van verder, want deze zit heel hoog. En je ziet, ze hier even een rondje boven ons. Ja. Even kijken wat dus, de collega's hier beneden aan het doen precies. zijn. En die zien er rustig uit, dus die gaan er lekker bij zitten, zo te zien. Maar goed, waar het uh, dit weekend met de tuinvogeltelling dus allemaal in uh, nou ja, enkele vogels gaat. Twee, ja. twee koolmezen, een roodborst, misschien is een merel erbij. Nee, daar gaat het Ga, deze... dan gaat het hier meteen met uh, vier nullen erachter. Precies, bij deze midwintertelling, want daar is dit onderdeel van, deze ganzen telling. Daar gaat het in uh, heel wat grotere aantal. Die watervogels zijn in de winter heel erg geconcentreerd... En uh, vorig jaar werden er uh, bijna 5 miljoen vogels geteld, of ruim 5 miljoen vogels zelfs geteld in ons land. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn een hele hoop nullen meer. Ja, maar, maar nou, als jij nou zo'n zo grote groep hier zit, zitten, uh, kan jij dan meteen, een beetje uit de losse pols, natte vinger... Ja, ik schat dan? ongeveer wel dat dit er 2500 zijn. Uh, dat is eerste schatting, altijd handig, want stel voor dat het de lucht in vliegt om wat voor reden dan ook. Ja. En uh, nou ja, het is dan gaan we gewoon beginnen. ervaring. ervaring uh... ja, ja, goed, ik doe dit al, al 25 jaar. Yeah. En, uh, maar goed, ach, uh, ik, ik leer nog steeds bij hoor, dus uh, yeah. ik weet zeker nog niet alles. Uh, we, we beginnen gewoon aan uh, links of rechts in de groep en dan ga ik gewoon tellen per groepjes van 10. En dan, uh, dan kijk je hoe groot een groepje van 10 ongeveer is en dat projecteer Dan tel ik 10 ja. af yeah. en dan uh, ga ik dat projecteren inderdaad. En dan yeah. tik, tik ik alle tientallen op het tikkertje wat ik heb yeah. en dan zie ik wel wat het is. Dat is, dat is makkelijk, want onderweg. Onderweg vergeet je wel eens de tel, zeg maar, om wat voor, ook, ook om wat voor reden dan ook. Soms word je wel verstoord of vliegt alles op en dan heb je in ieder geval uh, een deel vastgelegd. Uh. Ja. En je vader staat ook al uh, erbij, je ja, doet die staat erbij. De, de telling met z'n ja. tweeën. Hij staat al uh, door de telescoop uh, te turen. Ja, dat doe ik. Ik ben aan het kijken of er een ring tussen zit. En, uh, dan Kijk, moet je of je gewoon... kleuringen kan aflezen. Ja, verkleuring. Nou, we hebben vandaag al een aantal afgelezen, stukken ja. stuk of vier. Ja. En, uh, ja, zit hij, hij nog tussen in deze groep? Nee, ik heb het nog niet uh, ontdekt. Ik ben wel aan het kijken natuurlijk, maar... dat uh, is ook nog lastig. Dus ik, ja, dus want, groep. U, want als hij gebukt zit en hij zit met zijn bits naar me toe, ja. dan zie ik hem niet. Ja, dan dus dat, he? net dat hij even omhoog, en dat doen ze vaak, dat ze aan het graag zijn, dan gaan ze even omhoog en dan kun je ze dus... Uh, oh, dan zoek je die halsbanden? Die hè? halsbanden, ja, die precies, zijn, geen uh, ring om de poten, nee, maar... Nee, een halsband, ja. ja. En uh, daarvoor doen ze ook die halsbanden. Dan zijn ze sneller te herkennen als dat ze aan de poot... Heb je natte weides, dan zitten ze met die poten in de, in ja, in de prut. En dan, dan zie je ze ja. niet. Ja, dus daar heb je dan niks aan. Ik ga maar even beginnen. Ja, ik ik zeg even. begin bij één, ja. melden we ons straks weer. Ja, dat is goed. Ik ga beginnen. Heel geroutineerd verrekijker voor je hoofd. In dezelfde hand uh, het tellertje. Ja, ja dat is... Uh... Goed bijhouden dat er nou ook weer een stuk of veertig gaan komen. Ja, die precies. Zet. Die hou ik in de gaten. Die zie ik gelukkig boven het beeld. Een clubje aan. Pak jij die erbij, eh, pa? Ja. Kijk. 2160 heb ik er. Dus, uh... En wat, wat schat je nou net ook weer? Ik weet het ik durfde... Het was <laughs> <laughs> mij zei ik 2005. Ja, even terugdraaien. Ja, ja precies. <laughs> ik dacht dat ik wel iets van 2000 zei. Nou, op naar de volgende groep. Een klaphekje door naar de Bisonbaai. Een andere beroemde plek in de buurt van Nijmegen. Zeker. In de winter kun je hier uh, grote groepen eenden aantreffen. En soms komen we ook al ganzen hier weer drinken. En slapen. Ja. Het gaat bij deze telling echt alleen maar om de watervogels, hè? Ja, watervogels. Ja. Eigenlijk alleen een watergebonden water vogelsoort. Ja. Dus, uh... dus een houtduif die hier nou achter in de boom gaat zitten, die telt niet mee? Helaas niet, mee voor... nee. Maar een, ijsvogel die... <laughs> maar een ijsvogel gaat ook mee ja, dat, ja. dat telt nog als watervogel? Die telt wel, die wordt nog als watervogel En ja, die, die meerkoeten hiervoor, die uh, worden ook geturfd? meerkoeten worden zeker ook geturfd, ja. Dus uh, een kuif eentje daarachter in de hoek. Maar die mezen die nu al lekker zitten te zingen met ja. 10 graden Celsius, die uh, mogen niet meedoen. Die gaan dadelijk weer, uh. maar bij de tuinvogeltelling natuurlijk weer wel. Dus, uh. En dan ja. allemaal van het hoge noorden tot, tot diep in Afrika. Tot diep in alles, Afrika, alles op ja. op één dag. Ja, in één weekend, ja. Zeker. Ja, ja dus het, het, het hele weekend. Maar helemaal tot aan de kusten van Zuid-Afrika en Namibië wordt er geteld, ja. En uh, nou ja, Noorwegen ook. Maar daar is het zo kort licht, dus daar hebben ze maar een hele korte telling. Ja. Dus, uh... Er zitten op acht zwintjes. Oké. Okay. En nu heb ik een nonnetje, vrouwtje. Ja? Ja. Ah ja. Leuk! Oh, ja. Vrouwtje. Ja, die zijn er bijvoorbeeld weinig door de milde winter. Dan is er geen neiging om hier naar het zuiden te komen en blijven ze lekker in de oostzee hangen. En als daar ja, als er sprake is van vorst dan, uh, of ijsbedekking, eigenlijk, dan komen ze deze kant op. De nonnetjes zijn erg weinig nog maar gezien. Dus dit, uh, wel ja, erg dat is eigenlijk het mooie van zo'n internationale telling. Dat zeker. je dat verschuivingen op een uh, Precies, dan kun je dat, periode moet ja, zien. Ja, zeker. Ja. Dus, dus alles zie je, zie je verschuiven ja, of niet. Dus, uh, en dat is het mooie daarvan. Dus alle gegevens komen nu binnen over de hele flyway zoals dat heet. Dus uh, dat is het mooie daarvan. Het is dus echt wel een waardevolle telling wat dat betreft. Het is een waardevolle telling en zeker omdat het ook al zo lang... Uh, Dit is in Nederland al de 48ste keer dat die gehouden wordt. Twee jaar dus uh, jubileum. En uh, vanaf 1966 dus wordt die gehouden. En uh, ja, dat, dat heeft al een hele mooie reeks aan data opgeleverd. Maar Menno, zo gaat het dus de hele dag door. De, de hele regio uh, kammen jullie met z'n tweeën af. Ja, we hebben, we hebben zeg maar de ooi de is ingedeeld in een aantal telgebieden. En die telgebieden die, die tellen we de hele dag vandaag. Ja, dus, uh, en zo gebeurt dat dus nu gewoon door het hele land uh, zijn mensen aan het tellen. Ja, er zijn ongeveer 1800 mensen nu aan het tellen. 1800? 1800, ja. Dus uh, we hebben toch best nog een oppervlak aan land. Dus 1800 uh, mensen zijn in allerlei uh, gebieden aan het tellen nu tegelijkertijd. In Nederland is ook uh, wel eigenlijk... Wij zijn, uh, ja, we hebben heel veel mensen nu die... Uh, die dat kunnen en die ook de tijd ervoor hebben om dat te doen. En de kennis. En de ja. kennis, zeker. In andere landen is dat natuurlijk veel minder. Ja, daar moeten met een veel kleinere groep mensen... Moet daar minstens zoveel uh, oppervlak geteld worden, zeg maar. Dus, uh, dus eigenlijk in Nederland een ongekend luxe situatie. We, dus, we hebben een ongekend luxe situatie, zeg. zeker in Noord-Noordwest-Europa is dat gewoon zo. En uh, nou, we, hebben, we hebben wel, uit, dankzij de inzet van al die mensen... hebben we wel het, het hoogste aantal van, uh, nou ja, van, heel, uh, van heel Azië Noordwest en Noordwest-Europa en Afrika... We komen ongeveer op 5,5 miljoen vogels uit. Ja, dat is gigantisch. Dat, maar goed, het is, ja, dat komt dankzij de ganzen, de eenden, alles komt hier samen. Zeg maar. En uh, dat is, uh, de Waddenzee hebben we natuurlijk met grote aantallen. Dus uh, dat alles bij elkaar zorgt voor die uh, enorme, enorme aantallen vogels. Succes en uh, plezier vooral. Dankjewel, dat gaat wel lukken. Doe het graag. Uit de klaviersonate in E groot van Carl Philip Emanuel Bach, uitgevoerd door pianist Christopher Hinterhuber. Het is hier uh, bij Vogelbescherming in Zeist buiten nog steeds stikdonker. Valt nog niet veel te zien, zo aan het begin van deze nieuwe dag van de Nationale Tuinvogeltelling. Dus we gaan nog maar even naar de geluiden. We lieten uh, vanochtend het nieuwe geluid horen van onze natuurgeluidenquiz. Dat, uh, dat roffelaartje. Maar nu is het tijd voor de oplossing van vorige week. Hier is het geluid dat geraden moest worden nog één keer. Ja, tussen, uh, tussen alle vogels vanochtend ook nog even iets uh, completely different. Ik had vorige week als hint erbij gezet, gezegd dat het geluid onder water is opgenomen en dat het dier de afgelopen week op de venolijn was gemeld. Wat uh, geheel tegen alle regels in is, want hij moet nu in winterslaap zijn. De meeste inzenders hadden wel door dat het een kikker was, uh, hoewel ook uh, korhaan en roerdomp, en reiger en, ja, en hegemus in een duikboot zijn genoemd. Maar het goede antwoord is uh, bruine kikker. Dat werd 97 keer doorgegeven, onder andere door Wimke Overbeek. En de prijs, het Jaarboek 2014 van Govert Schilling. Uh, die meteor van gisteren staat er nog niet in, maar goed, dat is ook geen ster. Uh, dat boek van Govert Schilling komt naar u toe. Uh, dan praat Joost Huizing nu verder over dat kikkergeluid met de man die het heeft opgenomen. Dat geluid, die bruine kikker, dat heb je onder water opgenomen. Ja, onder water opgenomen met een hydrofoon, heet dat zo mooi. Dat is een microfoon met een plastic hoesje eromheen? Nee, dat is een heel grappig uh, bolletje. Het is eigenlijk gewoon een bolletje met een microfoonsnoer erin. aan. En die duw je onder water en uh, pikt alles op. En toen was je op zoek naar het geluid van deze bruine kikker? Ja, ik was naar op zoek, maar ik wist al precies waar ik moest zijn. En dat kan ik wel verklappen bij vrienden in een tuinvijver. Dat mag toch Nou, ik was bezig voor de nieuwe wildernis. Maar toen dacht ik van nou... Ik hoorde van mijn vriendin dat ze bij hun in de vijver zaten. En ik denk, nou dan uh, hang ik die microfoon daar in de vijver. En is deze bruine kikker gebruikt? Dat weet ik niet eens helemaal zeker. Of dus deze zoveel... is gebruikt, er is zoveel. En er zit bruine kikkergeluid in de film. Maar ik ben het spoor een beetje bijster geraakt. Want de sounddesigner die bepaalt ook heel veel van uh, welke geluiden passen waar het best onder. Dus of deze bruine kikker in de film terecht is gekomen, ik, <laughs> nee, ik weet het niet. Klinkt die nou heel anders onder water dan boven? Ja, het is meer een kloppend, meer een kloppend geluid. Onder, boven water vind ik het meer een langs uh, scheurende brommer. En heb, het is veel, veel warmer, veel ruimer geluid. En, en onder water is het ook helemaal stil. Hè? Het is helemaal verstild. Het is helemaal verstild. Je hoort helemaal niks. Nou, ook het geluid. Ik heb geloof ik, ergens in de opname zitten dan een, een, een vogel te zingen in de buurt. En als je dan heel goed luistert, hoor je in de verte ja, iets dus, zingen. Zet hem er nog even bij. Wat je wel af en toe hoort... Nee. Nou, nou hoor je dat het water is. Het zit onder water. Dus waarschijnlijk, wat ze wel eens deden... is dan, ja, Ze zijn druk met elkaar in de weer. Of er komt er één in de buurt en dan gaan ze met de poten schoppen. En dan schoppen ze ook tegen de uh, microfoon aan. Dat is meteen een doffe dreunen zat. Die hebben we niet gehoord met dit water. Met maar, dat, dit, maar je hoort duidelijk dat hij waarschijnlijk door, de, door het flink te trappen er een belletje in het en water slaat. Plonk. Hier hoor je hoor je een stommel. Dan zit hij dus tegen de microfoon aan het, het schudden. Ja, heel dichtbij. Want als de afstand wat groter wordt... dan wordt het geluid heel snel minder. Dat was mijn ervaring. Maar waarom wil je nou onderwatergeluid als je het boven ook doet? En dat hoor je veel vaker. Um, voor de nieuwe wildernis was het nodig... omdat je onderwaterbeeld hebt. Dus je wilt daar onderwatergeluid bij hebben. En dat is natuurlijk verrassend voor mensen die dat dan horen. Maar ik zelf... Ja, dat is weer een, weer een ontboezeming. Het onderwatergeluid interesseert me eigenlijk minder. Want <lacht> ik heb geen referentie. Het nee. is niet iets wat ik in het dagelijks leven... als ik buiten kom en buiten wandel of opnames maak, hoor. Maar het is dus... wel makkelijk, want je hoort geen auto's voorbij ja, ja, ja. komen... geen vliegtuigen. Nou, ja, dat is het heerlijke van dit geluid. Het is zo'n mooi stille opname. Maar um, dan moet ik zeggen, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een dus, mooi geluid. Laten we nog even luisteren, een stukje. Hij doet wel zijn De, best voor me. Ja, hij doet echt zijn best. Het is, het is echt een mooi geluid... Ik ben er in de loop van de tijd wel een beetje aan gaan wennen. Maar ja, ik weet niet of ik het ooit nog helemaal te pakken krijg om, om van allerlei dingen onder water... maar ja, misschien zijn er nog wel veel mooiere geluiden onder water. zou zomaar kunnen. Maar ik hoor ze nooit. Ik ga je verzekeren dat we in deze serie ook nog hele andere, hele gekke onderwatergeluiden <laughs> gaan tegenkomen. Maar dat is voor komende weken. We besluiten nog even met de meneer, want het is een mannetje, de bruine ja. kikker. Dit was de opgave. Ontberingen hè, voor een uh, geluidenopnemen Voor dag en dag op. Uh, normaal wel. Maar deze keer, omdat het dus in de tuin was bij uh, vrienden... heb ik de microfoon geïnstalleerd. Zijn we naar binnen gegaan. En dat werd een uh, kopje koffie met wat lekkers erbij. En toen werd het een glaasje wijn. En toen werd het nog een glaasje wijn. En ik ging af en toe even gauw de keuken in... om te kijken of de recorden nog, uh, nog liepen... en of er nog wat uitslag was. En opnemen van natuurgeluiden was nog nooit zo leuk. Bedankt, bruine kikker. <laughs> ja. U hoorde Joost Huizing in gesprek met de grote man... achter uh, alle geluiden in de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis. Henk Meusen, uh, de man die zoveel geluid opneemt... en dus ook deze bruine kikker onder water. Uh, de nieuwe opgave hoorde u al een keertje, dat is dat... Roffeltje dat zelden gehoord wordt. Hier is hij nog een Hier keer. Hier komt hij nog een keer. Het vroege vogels weekgeluid. Nou, raad welk geluid dit is en win het boek van Henk Meusse. De Scheet en andere verhalen uit de Nieuwe Wildernis. U kunt het geluid nog eens horen op onze website. En daar staat ook het formulier om mee te doen. Vroegevogels.vara.nl U verlaat hierbij heel even het hoofdkwartier van Vogelbescherming in Zeist... waar wij meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling. We zijn terug na het nieuws dat gelezen wordt door Kees Groot. Dit is Radio 1, het NOS Journaal.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 En dan nog het weer, bewolkt en plaatselijk motregen, het wordt 5 tot 8 graden. Ja, u bent weer terug bij uh, de vroegste vogels. Iets over uh, half acht. U hoort misschien gezellig roesmoes hier om me heen. Want dit zijn allemaal uh, tuinvogeltellers die bij mij in de buurt staan. En die staan te wachten tot het licht hoort hier buiten in Zeist. Uh, bij Vogelbescherming om mee te gaan doen met de Nationale Tuinvogeltelling. Het uh, is nu tijd voor... De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Naast alle vogeltellingen worden er nog steeds vroege dagvlinders gemeld op onze fenolijn 035 6711 338. Denk aan de Atalanta, de dagbouwoog, maar ook de citroenvlinder en de kleine vos. Heel bijzonder is het dat er ook nog steeds rupsen van het groot koolwitje worden gevonden. Normaal gesproken moeten die nu allemaal al pop zijn. Alleen dan kunnen ze een flinke vorstperiode overleven. Hier het eerste fenologische overzicht van de week. Beetje sluiters uit Nijmegen. En ik zag vorige week al bloeien de Forsitia. de prunus, de rozen en de witte. Ik zie nog heel veel reukappeltjes en zelfs die zijn alweer aan het bloeien. Ja, het is toch wel fort, want er ligt een ijslaagje hier en daar. Henk Oosting uit de bij het kerkbrugje, daar heb ik al twee ochtenden lang de bonte specht gehoord. Elisabeth Kaal, op de grens van Wassenaar voor de tunnel naar de autobaan... zaten op zes op een volgende lantaarns elf ooievaars boven het rush hour verkeer. En het was alsof we droomden. Gustav uit Soest. Op 13 januari zag ik de eerste paardenbloem in onze tuin bloeien. was van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Hier aan de bosrand met naald en loofhout zagen we de afgelopen winters aan de vetballen in de tuin regelmatig koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, matkopmezen, zwarte mezen en kuifmezen. Maar deze winter hebben zich de kuifmezen en zwarte mezen tot op heden niet laten zien. Alex Bruins uit Sluiskil. In de winterzon zie ik een tuinhommel vliegen op zoek naar iets wat er nog op diverse plekken in bloei staat. Net als op 19 januari 1992. Irene van Voorthuizen uit Berlingwolde. Dit jaar, veel eerder dan andere jaren, zijn de spreeuwen in onze tuin... alweer aan het ruzie om de juiste nestkast. Janine Abberingen in West-Emden. Ik zit hier op uh, donderdagmiddag koffie te drinken bij mijn buren... en we kijken naar buiten en tot ons aller verbazing... staat hier de Fuxia in bloei. Nou... We weten alleen niet of het nou een ling of een eersteling is. Maar dat mogen jullie lekker zelf uitzoeken. Goh, Janine daar in Groningen. Ondanks alle bevingen en scheuren in de grond. Die natuur die gaat gewoon door de fuchsia in bloei. Uh, Janine, hoort u vandaag verder niet? Heeft nog steeds vakantie. Uh, en straks meer eerstelingen op de velolijn 035 035-6711-338. Hoorde My Sweetheart, een van de liederen van Frederik Chopin? Welkom in Tuinreservaten.nl. Ja, ook Tuinreservaten staat vandaag in het teken van de Nationale Tuinvogeltelling Basisschool school Oost in Berg op Zoom is tien jaar geleden niet voor niets uitgeroepen... tot de groenste school van Nederland. Met een vijver, een kikkerpoeltje, een akkerveldje, een vlindertuin... een houtsingel, een vogelbosje en inheemse bomen en struiken... is het een oase voor dieren. Ook voor vogels natuurlijk. En niet verwonderlijk dus dat de school meedoet aan de Nationale Tuinvogeltelling. De hele week hebben leerlingen van groep 8... voor het raam van de klas vogels geteld in de schooltuin. Jeanette Paramoor zoekt ze op en wordt rondgeleid door hun leraar... Erik Adriaanse. Nou, het is uh, speelkwartier, hè? Ja, is of speelkwartier. heet het pauze tegenwoordig? Ja, pauze. We hebben twee ja. pauzes op school. Het is het schoolplein, maar ja. ook de tuin, hè? De schooltuin. Ja. Ja. We hebben hier op ons plein... eigenlijk alle hoekjes waar... Uh, ja, ...gemeente aanplant, noem ik het maar. Ja. hebben... We Veranderd in kleine natuurgebiedjes, dat is eigenlijk de bedoeling. Ik zie er al een vijver, hè? ziet ja. er natuurlijk uit. Ja, om daar met kinderen allerlei onderzoekjes te gaan doen en dieren te bekijken. Een takkenhaan? Ja, die was heel klein, maar zoals je ziet zijn er hier een aantal bomen gegooid. Er zitten hier egels, eekhoorns, allerlei amfibieën. En ook, uh, dit is een kikkerpoel, die ligt erachter. Ik heb nog geen vogel gezien, trouwens? Ja, daar komen wij hier in de weg staan. Ja. Kijk, twee houtduiven. Ja, oh Ja. Maar straks als de pauze voorbij is, dan zie je de vogels wel naar de voedertafels komen. Alleen, het weer speelt niet zo mee. Het is een beetje miserig en het is eigenlijk te zacht. Ja, want straks gaan we vogels tellen ja. na de pauze. Ja, van de week zijn we maandag zijn we gestart. We hebben geconcentreerd deze week. De kinderen tellen in de klas. We zijn met een project bezig over trekvogels. En dan gaan we morgen naar de Kraaienberg. Dat is een natuurgebied van Brabants landschap. Uh -huh. En dan gaan we kijken naar de ganzen die daar massaal zitten. Ja... Nee, moet ik nog de brood gooien? Ja, dat zou jij doen. hè? Is goed. Wat Doe moeten ze doen? Brood op de voedertafel leggen. Oh, voor de vogels. Ja, ja. natuurlijk. Ja, want na de pauze tellen, dan moet er wel wat te zien ja, zijn ja. natuurlijk. Hè? Ja, er ligt al van alles. Is het wel een vogelvriendelijke tuin, Erik? Ik denk het wel. Ja? We hebben heel veel rommelhoekjes. Uh, kinderen maken met uh, techniekles uh, nestkasten. En... Uh, we hebben heel veel inheemse planten, struiken staan waar ze voedsel kunnen vinden. En rond de school staan heel veel hoge bomen. En dan heb je een mooie aanvliegroute voor die vogels. En dan, als ze er eenmaal zitten, dan komen ze hier wel naar het pleintje. Ja. Ondertussen zijn jullie al aan het tellen. Het schema, die heeft. dus je kunt zelf bijhouden wanneer je aan de beurt bent. Nou, je hebt je spullen, je weet waar je nog af moet werken. Ga je gang. Hoi, wie zijn jullie? Uh, Nout. Nout, en jij bent? Mandy. En jullie zijn het vogeltelteam uh, nu? Ja. Jullie zitten hier uh, achter het raam, want je mag niet buiten staan, hè? Nee. nee. Oh, nee. Waarom niet? Waarom uh, niet? Het is een beetje koud en het regent. Ja, of zouden de vogels wegvliegen dan? Ja, volgens mij wel. Ja. Eens even kijken hoor. Nout, ik begin even bij jou. Je hebt al uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 streepjes bij de grote bondespeg. Nee, kijk, dat is te kou. Oh, dat is te kou. En waar zie je die? Um, die lopen meest over de grond. Het ziet er wel professioneel uit, hè? Uh, kijk eens ja. zo. Ja, wat zag je nu? Een uh, duin. En jij? Ik zag maar twee koormeesjes cool in de boom. Je hebt dan heel wat streepjes uh, ja. bij je naam staan. Is het de eerste keer dat je telt of de tweede keer? Nee, ik heb gisteren ook geteld. Maar toen liepen er allemaal kinderen en toen vroegen ze allemaal weg. Vind je het leuk om te doen? Ja, best wel. Maar hoe weet je nou hoe een koolmeester uitziet of een kou? Uh... Oh, wacht even. Daar hangt toch een blad. Jullie hebben een, uh, een kaart met alle afbeeldingen? Ja. Maar hebben jullie er ook lessen gehad? Hoe vogels eruit zien? Ja, we hebben wel opgezette vogels gezien uit de kast. Maar voor de rest niet echt een les of zoiets. Nee, nee. Maar je moet er wel een beetje verstand van hebben, natuurlijk, hè? Uh, ja. Anders schrijf je zo de verkeerde dingen op. Uh, ja, dat klopt wel. Welke zie je nou het meeste, heer? Welke vogel? Uh, de kou. En daarna? De Turkse tochtelduif. Enige idee hoeveel vogels hier zitten in deze tuin? Uh, nee, niet echt. Nee? Ik vraag het even aan je leraar. De kou zit hier het meest, hoor ik net. Ja, de kou die zit hier heel veel. Na de pauze dan, uh, weten die dieren dat er wel eens wat gemorst wordt. Dus en die komen massaal uh, ja. op het plein af en wat eksters en zo. En daarna de Turkse tortel. Ja, er zit hier ook heel veel. Uh, houtduiven zitten hier nogal. En dan koolpimpelmees. Ja. En vinken, dat zijn de meest voorkomende. vinken is dan eenmaal moeilijker te herkennen. Dit is de derde teldag. Ja. En dan nog twee dagen te gaan? Twee dagen te gaan en dan gaan we verzamelen. En dan geven ze door aan de vogelbescherming. Dus, en dan uh, hopen dat ze er wel mee kunnen. Als ik dit zo zie, dan zijn dit wel de vogelaars van de toekomst, he? Ja, ik hoop dat dat toch een beetje blijft hangen. Jongens en Hey. Ja, dat zou, dat zou toch mooi zijn, hè, dat die kinderen eigenlijk hun hele leven geïnteresseerd blijven in die vogels. Um, we zijn weer in, in, in Zeist. Kees de Pater van Vogelbescherming is uh, tegenover me komen zitten. Kees, ja, Gebeurt dat altijd uh, dat die scholen meetellen? Er... Nee, het is eigenlijk voor het tweede Zij... jaar dat we dat doen. En het is meteen een een succes. Uh, ja. Daar hadden zich in de voorinschrijving al 200 scholen aangemeld. Nou, Die, zijn nu, uh, die geven nu hun gegevens door. Ja. En dat is heel erg leuk. En het hoort eigenlijk bij een schoolprogramma wat, uh, een schoolprogramma wat wij uh, organiseren. Waar bijvoorbeeld ook Beleefde Lente Junior in zit. En uh, dit jaar voor het eerst ook uh, vogelvriendelijke schoolpleinen... Je merkt dat het op scholen aanslaat. Vogels, natuur. Eh, ja. ja, het is natuurlijk ook super belangrijk en dit is heel erg leuk. En de gedachte is: als we dat er maar bij die kinderen maar inkrijgen. dan blijven ze vanzelf hangen en dan. Worden dat later allemaal grote Kees de Paters? En, uh... Nou, ik mag hopen dat het niet allemaal Kees nee, de Paters worden. De dat de zal wel sneu de zijn. De nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling. ja Dat, uh, dat je hiermee uh, de vogelaars, de natuurliefhebbers van de toekomst uh, krijgt. Want uh, het is voor kinderen steeds moeilijker om kennis te maken met natuur. En we hopen juist inderdaad met die, zoals ik net zei... die vogelvriendelijke schoolpleinen, maar ook met dit soort tellingen... en beleefde lente junior... dat kinderen steeds meer gaan zien van uh, ja dat het natuur gewoon prachtig is... en dat het iets is wat we moeten koesteren en bewaren. Ja. Gaan we eens even naar die resultaten van de, van de dus schooltuinvogeltelling. Jij ja. je, je hebt ze voor je. Nou, ik heb, ik heb er een aantal even opgeschreven. Ja, wat heel erg opvalt is dat... Uh waarbij de, de nationale tuinvogeltelling, de gewone tuinvogeltelling... de huismus weer, maar dat ga ik straks verklappen hoor... maar dan weet u dat vast, weer met vlag en wimpel bovenaan staat. Is het Bij de scholen is het het koudje en dan komt de huismus pas op nummer 2... en op nummer 3 de zwarte kraai, ja. dan de koolmees en de merel. Uh, dus dat is toch wel een, net een beetje een ander lijstje. En hoe, hoe, uh, hoe zou het komen dat het koudje zo, uh, zo hoog staat? Nou, ik denk dat het er veel mee te maken heeft. Dat uh, Schoolpleinen zijn natuurlijk niet altijd even geschikt voor bijvoorbeeld huismussen. Want je moet toch voor een huismus moet je een beetje dicht struikgewas hebben... waar die ja. beesten makkelijk in weg kunnen kruipen. Koudjes zijn natuurlijk ook best een stuk zichtbaarder. Uh, dus ik denk dat dat factoren zijn waardoor dat, uh, waardoor en, dat komt. We uh, hoorden het uh, leraar Erik Adriaans zal zeggen... dat die koudjes ook na de pauze precies weten waar ze... Toch? Waar ze ja, natuurlijk wel ja, elkaar moeten scharrelen. Ja, koudjes zijn super slim en kinderen willen wel eens wat laten vallen. Dus dan, eh, nou ja, dan kan je lekker eten. Dus dat zal er ook zeker mee te maken hebben. Wat ik ook wel bijzonder vond. De Groenling, ik zie hier op het lijstje dat ze ook tien GroenLingen hadden geteld. Ja, en, uh, nou, dat, dat kan is natuurlijk ook. heel goed. Want er zijn die, best stond ja, die stond hoog. Uh, ja, bij die school stond hij uh, hartstikke hoog. En uh, er, worden veel, uh, er wordt veel groenlingen worden gezien. Vooral in het oosten van het land. Um, en er was ook één zo'n reactie van een uh, school... die echt super blij was dat ze een groenling hadden herkend. Dus dat is ook wel het leuke. Ja. Als je die reacties die je via de mail terugkrijgt... zie je dat, uh, dat scholen het heel erg leuk vinden. Niet alleen maar tellen, maar ook uh, leren herkennen. Leren ja. herkennen, ja. tellen, ja... Uh, Kees, wij, wij spreken elkaar uh, uh, straks weer. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. Zodra ik misschien even naar Naganovoort schaatsen. Ik een muziekje, op mijn, op mijn, ja, mijn papiertje staat het volgende. Dat klopt wel. Het Allegretto divertissement in nummer 4 in Beschoot... van Vicente Martin y Soler, uitgevoerd de Moonwinds... onder leiding van Juan Luna. De schaatsprinters zijn in Japan al heel vroeg vanmorgen begonnen. Maar dat komt vooral door het tijdsverschil. 500 meter van de vrouwen was al afgewerkt voor uh, 7 uur. En de mannen hebben hun kortste afstand er nu ook op zit als het goed is. Hoe het ervoor staat met de boertjes Mulder en hun concurrenten... hoort u van Sebastiaan Timmerman. We zijn met de voorlaatste rit bezig. Dat valse valse starts gezien. Daardoor loopt het ietsje uit. Michel Mulder komt zo meteen in de baan in de laatste rit tegen Shawnee Davis. En Michel Mulder is prima onderweg in dit toernooi. Leidt naar de eerste dag. Nu kijk ik naar William Dutton uit Canada. En vooral ook naar de Australiër Daniel Gregg. Die aan de leiding gaat in deze rit. Deze rit ook afgetekend gaat winnen trouwens. En dat doet in de snelste tijd uit de tweede serie. De tweede 500 meter van dit weekend. 35-17 namelijk. Daarmee is hij ook ietsje sneller dag gisteren. En uh, Dutton, de Canadees, die laat hier veel tijd liggen. Staat derde na de eerste dag. Maar dat moeten we nu in de verleden tijd gaan zeggen. Er stond derde na de eerste dag. Want door een uh, slechte tijd van die Dutton, 35-69 gaat hij zakken in het algemeen klassement. In ieder geval is zijn directe tegenstander van zojuist, die Daniel Gregg uit Australië, uh, hem voorbij gegaan in het klassement. En staat uh, die uh, bovenaan als je de punten allemaal bij elkaar optelt met nog één rit te gaan op de tweede 500 meter. En lijkt Daniel Greg onderweg naar een podium En dat is toch wel uniek voor een Australische schaatser. Het is trouwens ook een inline skater in de zomer. En dan komt hij Michel Mulder heel vaak tegen. Ze kennen elkaar goed. Want die Daniel Greg traint ook mee bij de ploeg waar Michel Mulder voor rijdt. De wereldkampioen van vorig seizoen. Toen in Noord-Amerika aan de andere kant van de wereld. En nu probeert Michel Mulder op de M-Wave in Nagano. Waar in 1998 de Spelen werden georganiseerd. En in 2004 ook nog een keer het sprint, sprint was... probeert Michel Mulder daar voor de tweede keer in zijn carrière... voor de tweede keer op rij wereldkampioen te worden. Hij rijdt deze 500 meter, die hij gisteren trouwens won... in 3483, tegen Shawnee Davis. En hij heeft meer dan een halve seconde voorsprong... op de Amerikaan in het klassement. Zijn tweelingbroer Ronald heeft al gereden, terwijl Michel Mulder in één keer goed weg is, net als Shawnee Davis. Ronald Mulder kwam tot 35.43, staat daarmee vierde op deze tweede 500 meter. Michel Mulder in 9.72, dat is een uh, goede opening. Iets uh, langzamer volgens mij dan gisteren bij in de buitenbocht is het verschil met Davis, maar miniem Davis moet inhouden, die is veel trager weg, moet heel erg inhouden op de kruising, want Michel Mulder komt uit de buitenbaan naar voren, dat kost dus heel veel tijd voor Shawnee Davis. Uh, komt Michel Mulder goed door de tweede binnenbocht heen. Ja, dat komt hij goed. Netjes binnen de lijnen. Gisteren 34, 83. Genoeg voor de overwinning. Toen nu wordt het een 35er. 35, 12. Het is genoeg voor zijn tweede afstandsoverwinning... op dit WK-sprint. En daarmee staat Michel Mulder... heel ruim voor met nog één afstand te gaan. Want die Australiër, Daniel Gregg... die ik net ook noemde, is geklommen... naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Staat 1 seconde... en 27 honderdste achter... op Michel Mulder later vandaag. Dat zal zo zijn rond de klok van half tien Nederlandse tijd op de duizend meter. En die Daniel Gregg eh, eh, van hem weten we dat die duizend meter zijn minste afstand is. William Dutton de Canadees staat nu derde op meer dan twee seconden. Ronald Mulder geklommen naar de vierde plaats. Ook op meer dan twee seconden van zijn tweelingbroer Michel Mulder. Shawnee Davis door die moeilijke kruising gezakt naar de zevende plaats op bijna 2,5 seconden van Michel Mulder. Michel Mulder kan zich een klein foutje zelfs permitteren op de 1000 meter maar hij is heel heel heel dichtbij zijn titelprologatie heel dichtbij zijn tweede wereldkampioenschap sprint uit zijn carrière Spannend dus daar in Japan. U hoort straks hoe het afloopt. Uh, Kees de Pater nog steeds tegenover mijn vogel. Jij was even nagaan. In, in Japan zitten momenteel ongeveer dezelfde vogels als hier, hè? Nou, er zitten ook wel veel andere soorten. Maar het grappige is dat er ook een aantal zelden zitten. Bijvoorbeeld ja. de koolmees kan je daar ja, is, ook in je tuin zien. Dat is grappig. Goed, vandaag dus de tuinvogeltelling. Vandaag tuinvogels. Gisteren alle watervogels van Scandinavië tot Zuid-Afrika. En eerder deze week werd er ook al geteld midden op de Noordzee. En Neko gaat een groot windpark bouwen voor de kust van Zandvoort en Noordwijk. En om te kijken wat. Wat daarvan het effect is op de natuur, worden in dat gebied nu per schip vogels geteld. Samen met Sietse van den Akker van Eneco Wind vangt Rob buiten de vogeltellers op aan de kade van IJmuiden. En als u straks denkt, waarom praten die tellers Engels? Nou, omdat het een groot Europees aanbesteed project moest zijn, werkt Eneco deze keer met vogeltellers uit Duitsland en Denemarken. Hoi. Even een lijntje aanpakken. Grote dikke trossen. De collega's komen weer aan de kade van een dagje op zee. Dan ziet ik hem meteen even doorlopen ja. naar een, een klein hokje helemaal boven op het schip. En hier wordt het eigenlijk het telwerk gedaan. Ja. Een, een bankje waar de, de mannen een klein beetje beschut zitten. Ja, yeah, we hebben sinds 1 o'clock in the morning when the, when the sun rose. De hele dag op zee gezeten en was het een, een ruwe dag op zee. Was het een rough day at sea? Not, it was a, one of the best days uh, since uh, since we have been out in since the last five where we have been counting birds. Yeah. Ja, Dus vandaag was een rustige dag, uh, niet veel golven, dus uh, ze konden de vogels uh, goed zien. Wat voor soorten zijn jullie hier zo tegengekomen? Uh, we zagen de saw the, the the kinds that are winter in this area. It's uh, it's uh, some ox species. Ze dijken en vissen. Alken en zeekoeten die hier op, op vissen jagen. Veel, veel Dillemonts. Yes. Yeah. Ja, Dillemont en Razorpils Alken en zeekoeten, heel veel. En een heel speciaal, de uh, uh, Paragain Falcon. Yeah. Uh, we zagen het. Een uh, slecht valk. Ja, uh, yes, we zagen het ook. Het leeft misschien op de platform. Oh, uh, this is uh, Prins Amalia windfarm. Oké, okay, dus uh, de, de man hebben zelfs een, een slecht valk uh, op een van de, de windmolens zien zitten ja, ja, nou niet op, op een windmolen, maar ze hebben het in het op, op uh, windpark even... gezien. Yeah. En uh, in vorige tocht hebben, hebben ze hem ook gezien. Dus uh, waarschijnlijk jaagt hij daar echt. Maar het is toch wel raar om die op zee te zien? Ja, yeah, but uh, you see it more and more often. It seems that species become more and more common. Ja, het is uh, ik uh, gaat het goed mee, dus die kom je overal tegen en dus ook al uh, in het windpark. Uh. Mm. En waarom doen jullie dit onderzoek? Wij doen dit om uh, uit te zoeken wat de effecten van uh, ons windpark, luchterduinen, zijn uh, op de lokale zeevogels. En luchterduinen, dat is het park wat nog aangelegd moet worden. Ja. ja, en we gaan iets breder dan eigenlijk in de vergunning staat. In de vergunning staat dat je moet onderzoeken wat het effect is van jouw windpark. Uh, maar we hebben natuurlijk ook het Prinses Amalia Park al. Daar Wat er ook. al een, tij, een paar jaar ligt. Dat, ja. ja, dat staat er al vijf jaar. En er ligt nog een ander park, uh, het uh, offshore windpark Egmond aan Zee, ligt er ook vlakbij. Zien jullie nou grote verschillen tussen de windparken die er al liggen... en de vogels die je dus in het, het gebied ziet waar straks dat windpark nog moet komen? Nou, ik denk dat er niet zo veel verschil is. Some birds are really uh, also the great cormorant is quite yeah. adapted to the uh, wind generators for sure. So they are sitting on, the, on them. So. Ja, dus bij de bij de windparken zien de de tellers veel aalscholvers die al blijkbaar gewend zijn aan de aanwezigheid van die windmolens. Um, well, it seems that the, the killermats they they were found also inside the wind farm area. I think. Dus in de ochtend uh, zagen de tellers ook heel veel uh, zeekoeten die ook gewoon echt in het windpark verblijven... en daar blijkbaar op de, op de vis afkomen of zo? Ja, ja, ik weet het nog niet. Het is natuurlijk de tweede, de tweede meting in een serie van velen. Dus ik ben erg benieuwd wat we gaan vinden. Maar op zich natuurlijk wel goed nieuws... dat, dat de zeekoeten, waarvan altijd gedacht werd dat ze erg verstoord waren... wel gewoon in windparken worden gezien. Ja, dat die uiteindelijk na een aantal jaren dat dat windpark er staat... daar toch blijkbaar uh, wel komen? Ja, Wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld het aanvaringsrisico... dus dat trekkende vogels tegen die windmolens aan kunnen knallen? Ja, dat gaan we ook onderzoeken. Alleen voor Luchte Duinen kunnen we dat nog niet onderzoeken... omdat die windturbines er nog niet staan natuurlijk. Maar we zijn wel bezig met een eerste fase... waar we willen meedoen met een onderzoek... wat in Engeland wordt uitgevoerd. Met veel verschillende partijen gaan we samen één groot onderzoek doen... En we hopen dat daar gewoon een bruikbare techniek uitkomt die we ook op ons park kunnen uh, toepassen. En anders zullen we in ieder geval uh, radarmetingen doen zodat je weet hoeveel vogels en welke soorten er vliegen. Hoe vaak uh, moeten jullie nog uh, hier boven in dit uh, krappe kistje boven op dit schip uh, tellen? One more trip than first in the autumn again, I think it is. is er zit nog, uh, nog één trip in de winter aan te komen en dan in de herfst weer. En is het een beetje comfortabel om hier zo uh, de hele dag in die box uh, te zitten? The best office in the world. You sit outside, en you have a table, a table, and you got everything what you need. Yeah. So I like to sit here. Good luck and have fun. Uh, the the yes. next uh, counts. Thank you Thanks, wel. Uh, thank yeah. oh, thank ja, dat was Rob Buiter met de Noordzee Vogeltellers. Wij zitten hier, onder andere met Kees de Paten van vogelbescherming in Zeist, uh, Klaar om te gaan tellen zo zodra... direct. Kees, het is nog stikdonker donker daar, buiten hier in Zeist. We willen na acht uur gaan tellen? Ja, dat gaat rond half negen, denk ik, dat het, dat het helemaal goed gaat komen. Ja? Ja, het, het is, is een beetje uh, aan het schemeren buiten. Of mag het, kom je komt toch gewoon op hoor. Of mag je al op geluid gaan tellen? Dan nou, moet je wel heel goed in geluiden zijn. En het lastige is ja. natuurlijk met geluid dat uh, je toch een inschatting van hoeveel het er precies zijn, is ja, lastig. Als ja, je een hele groep ja. huismuzen hebt die nu al zouden een beetje beginnen een hele te werken. goede teller bij je hebben. Ja, maar die ah, hebben we hier vlak in de buurt. Okay, nou, <laughs> wij gaan het direct uh, na acht uur allemaal proberen. We zijn zo terug, na nieuws en sterren. Tot na achten, tot zo. Als we allemaal mij, één uurtje dag we met wetenschap, wetenschap bezig ja, kunnen, ja, kunnen ja, zijn... Af, dan ben ik een gelukkig met. Nieuws heeft een nieuw geluid. Al die kreten zeggen ons meestal niks. De kennis van nu. Het koen Verbraak. Hebben vrouwen dan een ander hart dan mannen? Ja. Elke zondagavond om acht uur. Er gaan dus ook nog steeds vrouwen onnodig dood.